We hadden met het rws Ruim duizend textielfabrieken in Bangladesh zijn nog steeds niet veilig. Met veel kledingmerken was afgesproken de situatie te verbeteren... nadat ruim 1100 doden vielen in een fabriek die instortte. Ruim drie kwart van de Nederlandse kledingbedrijven wil niet zeggen... met welke fabriek in Bangladesh ze zaken doen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Daardoor kunnen consumenten niet controleren of hun kleding veilig wordt gemaakt. Zo'n 320 slachtoffers van Q-koorts eisen een schadevergoeding van de staat. Ze vinden dat de overheid te laat is begonnen met de inenting van melkgeiten die de bacterie overdroegen. Daarnaast vinden ze dat burgers niet goed werden geïnformeerd over de risico's van de bacterie. Bij de uitbraak van Q-koorts in 2007 zijn naar schatting 100.000 mensen besmet geraakt. Zeker 25 mensen overleden aan de ziekte. Op de NAVO-top vandaag en morgen in Wales gaat het vooral over Rusland en Oekraïne. De leiders van de 28 NAVO-landen spreken met de Oekraïnse president Poroshenko. Verder gaat de vergadering steun toezeggen aan de lidstaten die grenzen aan Rusland... en bezorgd zijn over de expansiedrift van Moskou. Maar in Wales worden ook andere zaken besproken, zoals Afghanistan... en de opmars van de Islamitische Staat in Irak en Syrië. Het Rode Kruis opent één rekeningnummer voor noodhulp in alle conflictgebieden. De hulporganisatie heeft meer geld nodig om hulp te kunnen bieden... in de vele oorlogen die op dit moment woeden. Met het rekeningnummer 6868 moet het geld worden opgehaald. De komende weken vraagt de organisatie in radiospotjes aandacht voor de actie. Water- en energiebedrijven en milieuorganisaties roepen op om korter te douchen. De Nederlanders douchen steeds langer, gemiddeld 9 minuten. En ook wordt er meer water verbruikt, 51 liter per keer... In 1992 was dat nog 7,5 minuut en 40 liter. Het weer kan nog even mistig zijn, maar als die is opgetrokken schijnt de zon volop. Vanmiddag wordt het 22 tot 26 graden. Morgen en zaterdag blijft het zomers. In het weekend meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Morgen. Ja, en dan, dan is het nieuws en reclame. En daarna gaan we door met. Uh, een stukje politiek. Carl Simons van OPZ gaat vertellen hoe het nou staat met de coalitie en waar ze mee bezig zijn. En we hebben wat interessante dingen gezien. Ja uh, zeker? ik heb vanmorgen nog wat van het internet afgehaald waar ik toch zeker wel een antwoord wil hebben uh, ja. Ja, kijk, over kijk. De politiek. Ja, en uh, daarna gaan we praten over de zwemvierdaas in Center Parks met Martine Joustra en we sluiten de ochtend af met Simone Keunings uh, over het museumpodium waar een lezing is over stress uit de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 uh, nou, voor zover ik weet, al in ieder geval in een kleine dertig jaar. Uh, Oké. Okay. Zet uh, Ja. De an, nee. De, de, de anima, is, is er veel animo voor die cursussen ja, nog steeds? Je ja. zou zeggen, op een gegeven moment hebben we iedereen wel gehad, hè? Nou, kijk, het, het is niet altijd een, een, een pijl op te trekken. Maar bijvoorbeeld, wij hebben cursussen cursus. Die, ja, ik, ik doe daar nu zeven jaar. Uh, het, het cursusbureau. En er zijn cursussen die lopen jaarlijks erg goed. En uh, uh, bijvoorbeeld nu.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 en FIP die coördineert dat en, en die... Uh, dus zegt vraag en aanbod. Ja, en, en op donderdag om kwart over één is er altijd de VIP vacature van de week in, op, op, op ZFM. En op uh, de, eerste, de eerste week van de maand heb je de vip vacature van de maand in, in de Zandvoortse Courant. En uh, we hebben natuurlijk de VIP prijs de vrijwilligersprijs, die Wanneer er is straks weer aankomt. Aan eind van het jaar toch?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 Ja, um, je had nog een hele lijst met de mededelingen. Uh, Don heb je nog iets, iets te vragen? Anders gaan we even. Nee, ik was, was even nieuwsgierig. Hoe gaat het met de Belbus?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 Uh, verder is er woensdag 24 september uh, de mobiliteitsdag. Ik weet niet of jullie het bekend is. De mobiliteitsdag is voor iedereen die uh, in, een, uh, in een rolstoel of een scootmobiel nou, zit. Is 24 september. Woensdag 24, 24, 24, 24, 24, 24 september. september. En is de mobiliteitsdag in, op het FOMO-plein? Nee, op het, op dit, het, dit jaar is hij op het terrein van Nieuw Unicum. Dat is voorjaar. Ja. Ja, en uh, ja, het is gewoon een, ik vind dat heel erg leuk. Het is een, een, een zonder evenement. En ik ja. de, uh, daag ook alles voor de uit om daar te gaan kijken. Ja, precies. Ja, enig. Uh, het is een geweldig evenement. Ja, ik vind het ook altijd heel leuk. En dan... Uh, dan uh, voor, ja, dat, je kan er ook vrijwilligerswerk doen natuurlijk. Maar het is voor, scoot, uh, voor rolstoelen en scootmobielen. Je kunt aanmelden bij, uh, bij Pluspunt. Als je, als je daarbij wil. En 26 september is in het kader van de Wereld Alzheimer Dag... Want bij Pluspunt is ook elke eerste woensdag van de maand het Alzheimercafé. Daar ja. ja? gaan we straks over praten. Hans Houwing komt er over Oh, oké. Okay. Ja, ja. Die komt ook over die dag vertellen. Oké. Okay. Nou, dan, dan heb ik, uh, laat ik aan hem de eer. Ja. En Burendag natuurlijk ja, eind september. Eind september, zaterdag 27 september.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 De brochure ligt ongeveer overal. Bij de bibliotheek, bij jullie. Ja, hij, ja Bruna ligt die. Ja. Uh, Huis in de Duinen. Ja. Wat huisartsenpraktijken. Fysiopraktijken. En uh, bij deze dus alle mensen die wat, uh, wat willen lezen over pluspunten. Ga naar die, uh, die verse punt. Toe. Ja, je kunt, die, oh. je, je kunt hem ook downloaden. Je kunt hem ook downloaden bij...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 Nou, kijk, met Floortje is natuurlijk, is, is de jeugd heeft een aardige boost gekregen. Ja. Dus, en, en nou ja, daarbij hebben we natuurlijk nu Rens die de die ook het kinderwerk doet. Ja. Ja. Dus, maar plus is, zolang ik er zit wel altijd voor iedereen geweest. Ja. Okay. En, oh. en um, in in het, zeker in het cursusbureau, daar, daar zitten natuurlijk ook ouderen en ook jongeren. Er zijn ook heel veel volwassenen van ja. Ja, 40, 50, beeldhouden okay. en boetseren. Dat zijn echt ja. allemaal mensen tussen de, ja volgens mij tussen de 40 en de, dus, de 55. Dus spreiding in leeftijd.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 en uh, je kunt een leuk stukje lezen in de Sanderdse ja. Courant. Ja, er komt in oktober uh, nog een kamp? hè? Er komt een tienerkamp. Ja, ja in de herfstvakantie heeft uh, Floortje een tienerkamp. Ja. Nou, in ieder geval de de ochtend, koffie drinken gezamenlijk, zien er altijd heel gezellig uit. Uh, ja. als ik daar binnenkomt heel wordt van, heel ga, ga, ga, je geanimeerd. Nou, ik moet er voor wat anders uh, uh -huh. af en toe zijn, ja, ja, het, het ziet er heel gezellig ja. uit, wordt geanimeerd, gepraat, nou, ja, en, ja. heel leuk, ja, absoluut.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 meteen het woord aan Ben Zonneveld. Dat is de sportieste van ons <laughs> tweeën. Want het gaat over lopen, Ben. Jij uh, rijdt in, in soort van raceauto's... Uh. die legervoertuigen gespoten zijn. <laughs> en ik loop ook de golfbaan. Ja. Uh, en de, we gaan allebei met naar, wielen. Ja, allebei met wielen. Maar we gaan naar, naar lopen toe. Want uh, golfen loop ik 6 kilometer. En dan, uh, dan vind ik het eigenlijk wel goed. Ja. Maar we gaan het nu hebben over een, een sponsorloop... voor CC Quest. En dat is in Haarlem. Het glazen huis komt in Haarlem. Oh, sorry. Erik zit aan die kant? Elko. Elko en Erik. Uh, Elko en Ken kennis, Elko en Kenneth. So, uh, sponsorloop Actie Zand voor de Series de Quest. Hoe zijn jullie erop gekomen? Want ik heb een stukje in de krant gelezen en dus zag ik ook een hele grote route over de Afsluitdijk, dus daar kom ik straks nog even op. Uh, series Quest, uh, Glazen staat dit jaar in Halem. En, yeah. en hoe is dat gaan borrelen bij jullie? Nou eigenlijk, ik, um, ik lag onder de behandeltafel van, uh, van Elko.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 Maar we wouden toch even wat, wat, wat breder trekken en ook eigenlijk een mogelijkheid vinden om zandvoort te promoten. Het is iets wat in de winter plaatsvindt.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 hier in Zandvoort nog een paar honderd mensen op te pikken... Ja. en dan in één grote groep richting uh, Haarlem te gaan... om daar een fantastische check aan te bieden. Ook al die, uh, die loop, die start... Ja. Uh, uh, ik neem aan dat je sponsors daarvoor gaat zoeken... of kun je die onderweg ook nog vinden?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 Hoe komen mensen bij jullie terecht als zij wat willen weten en willen sponsoren in het openbaar? Is het een Facebook? Is ja, het een website? Heel simpel, we hebben media Alle alle media hebben gaan we inschakelen. Uh, we hebben natuurlijk gewoon de website zandvoortloopt.nl. Zandvoortloopt.nl? Ja, veel makkelijker kunnen we het niet maken. Nee. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk gewoon uh, Facebook en, uh, en Twitter. Uh, waar uiteraard ook gewoon met uh, uh, als je zoekt op Zandvoortloopt, dan, uh, dan kun je daar alle informatie vinden. Um, en daar staan ook contactgevers op als mensen willen bellen of een mailtje sturen. Nou, als je naar jullie site gaat, dan zie je in ieder geval drie of vier sponsoren zo ja. per pagina. Nou ja, je, je merkt dat uh, ondanks dat het pas een week. Uh, dus, uh, jullie hebben is al wat sponsoren wel. Dat eerst de eerste ondernemers zich uh, beginnen aan te melden ja. Met, ja. met spontane ondersteuning. En, uh, en, en, ja. ja, en dat is.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 Heb je een maximum aan het aantal lopers dat naar Halen gaat? Nee, de sky is the limit. De sky is the limit. <laughs> nou, ik weet benieuwd niet hoeveel, hoe, hoe die optochten eruit zien. Het lijkt me hartstikke leuk om, uh, om dat te zien. Ja. Uh, en ook in Halen te kijken hoe dat uh, ontvangen wordt dus uh, je zal mij zeker uh, wel zien maar ik weet niet of ik mee ga lopen komen er ook nog posters te hangen bij verschillende ja, ja we, we zijn nu bezig met uh, een aantal dingen een aantal flyers, een uh, okay. aantal posters en die dus. komen natuurlijk gewoon op de bekende plekken uh, te hangen zodat het gewoon ja, zoveel mogelijk uh, ja want ja, de radio is leuk is... maar niet elke zandvoort, jammer genoeg luistert naar dit programma dus je oh. zult nog een deel van de... het <laughs> niet, niet, niet zo bescheiden <laughs> ja, ja, ja, ja. we zullen nog een klein deel moeten bereiken ja, ja, ja. maar daar, daar ja, gaan we voor zorgen ja. en, ja. Uh, en Los van de, de post en de flyers, dat zal natuurlijk ook social media daarbij ja. bij helpen. Ik ja. ja. ja. begon over Hans Bank, dan wil ik hem wel even uitdagen dat hij in ieder geval een stukje meeloopt. Nou, zou... die, die toezegging is er al. Oh, die is er al. Ja, ja, ja. <laughs> nou, dat zien we elkaar zeker. Um, ja, ik weet eigenlijk genoeg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 Dus ik hoorde ja. toevallig gisteren iemand, of dat ik van de week in de kerk was... en uh, toen zei ik, ja, want Theo Wijnen die begeleidde... Hoorde, dan kom ik ook ja. als Theo Wijnen. het soort publiekstlekker wordt Ja, dan. Ja, ja. Dus ja. je komt niet voor de dienst, zei ik toen, nee. heel gemeen. Maar je komt voor Theo Wijnen. Nou, zegt ze, ik vind dat niks hoor. En als die stoelen zo raar staan... Ja. ik zei je, als je nu komt, hoor ik daarna van je dat hoe je het vond... Ja.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 Dat de hele kerk niet vol stond. Ik kan me herinneren dat alleen de zijkant vol stond. Ja. En nee, nu, nu, je nu een kom. prachtige ronde ja. met allerlei uh, ja. mooie dingen. Uh, ja. Mensen die het nog willen zien, die hebben inderdaad alleen morgen uh, vandaag nog. Vandaag nog? En morgen vanmiddag. En morgen. Hoe laat is die vanmiddag open? Nou, hij is vanmiddag om twee uur open. Van twee tot Voor vijf. vijf. Ja. Het is echt prachtig om te zien. Ja, het is leuk. En ja. mocht je het vandaag missen, dan uh, kan het altijd morgen. En kan nog? het morgen. En je kunt morgen dan ook in de kerk er zijn, natuurlijk. Ja. Vanaf ja. tien uur. 10 uur. Ja. Ja. Ja. Marino Wassenaar, ontzettend bedankt. Je ziet gelijk al uh, Hans gehouden. Hij is flitsend aangesloven. Uh, we gaan over naar Hans. Ja, okay. Ontzettend veel bedankt en ja, morgen ja, ja. veel plezier. En uh, geniet nog een beetje na van de mooie tentoonstelling. Ja, En tot de volgende keer. Tot de volgende okay, keer. Ja. Tot ziens.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 ik heb vanaf folder bij me, ik heb ik nog net even uitgeprint. Er is op uh, vrijdag 26 september... organiseren we een beetje in het kader van de dag, Maar die is er al geweest. Een informatiemarkt samen met uh, ook Zandvoort, pluspunt. Een informatiemarkt in... Uh, Weet dat, in het steunpunt aan de Vleeming staat. Ja. En dat is een, een informatiemarkt waarin allerlei organisaties zich presenteren. Zorgorganisaties, Draagnet, nog andere organisaties. En waarbij we een film vertonen, een documentaire. Het documentaire heet Mist. En die gaat over, ja, over een, een echtpaar waarvan de man... Hè, ik moet even, heigen. Ja, even uit heigen. Ik kan niet zo vlug praten als ik gewend ben. Doe maar rustig. Waarbij de man dus... Uh, uh, geleidelijk ontde uh, waarbij ontdekt wordt dat de man die zijn bloem is dat hij dementie krijgt en, en dat wordt door de filmmaker van de radio uh, van het radio, <coughs> radio uh, Zuid-Limburg wordt dat uh, proces een aantal jaren gevolgd op de televisie en dat wordt vastgelegd in een documentaire dus je ziet het hele proces hoe zo'n echtpaar worstelt met die dementie bij die man en dat dat uh, is een mooie documentaire. Die uh, vertonen we ook die, die, die dag. En is er een nabespreking. Het vertelde ook wel gelijk het hele verhaal als je zo'n documentaire ja, hebt. Uh, dus vaak zijn het stukjes. Ja. Ja. En nu, ja. het uh, ja, is voor die man natuurlijk triest. Maar wordt, ja. uh, het wordt zichtbaar. Het wordt zichtbaar ja. totdat hij echt helemaal dement wordt. Hm.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 Hans, als ik uh, even mag naar het komende ja. Alzheimercafé ja. En, dat is en, die, ja. en het thema van de, de rol ja. van de huisarts, ja, uh, was dat een uh, bewuste keuze om een lokale huisarts, dat is ja. in dit geval AD Skipio Blumen, Schipio, uh, een, een bewuste keus om die uh, nou, uit te het, nodigen? Uh, het is een bewuste keus in ieder geval om een huisarts uit te nodigen. We, we, ja, maar een zandvoort. Dus, ja, dan doe je dat natuurlijk. Als je in Zandvoort bent, dan uh, neem je zandvoort uit. Dat oh ja, vinden wij wel. Dus Jullie hebben heel veel bij <laughs> Jullie als specialisten gehad die niet uit Zandvoort komen om over nou, hun onderwerp te praten. Ja, natuurlijk. Als het zo zich zo aan doet. een nou, huisarts is, is dichterbij uh, dichter me. Ik heb ook ja. Vraag als we bijvoorbeeld over een psycholoog gaat, proberen we bijvoorbeeld ook al van de uh, psycholoog van die bijvoorbeeld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 Ja, voor Zandvoort is het dan natuurlijk <coughs> ook wel prettig... als je dan een Zandvoorts hebt. Want die kent ook het netwerk in Zandvoort. En ja. die weet ook wat er dan gebeurt. En wat doe je dan als het verder gaat? Dat, dat, is, lijkt me, ja, dat is in ieder geval prettig dat een huisarts uit Zandvoort dat kan vertellen. Blijft, blijft het natuurlijk toch wel uh, je eerste aanspreekpunt, denk ik. Ja. de huisarts. De huisarts. En, en we hebben natuurlijk ook nog... Uh,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 Uh, een soort interesse omdat ja. om, om, je denkt...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 hier uh, heb ik het folder van ja, het programma voor de komende periode. Nog even de, uh, de tijd voor de aanstaande ja. markt. Ja. De tijd voor de, aanstaande de markt is dus op vrijdag 26 september. Die begint om 14, om half drie met de film. Maar je kan natuurlijk al eerder inlopen. En het café? En, dat, en het café dat begint aanstaande woensdag uh, in pluspunt. Dat staat in daar bij de Voma daar in Noord. En dat begint met inlopen om zeven uur. En het programma begint om half acht. Ik, uh, ik zie hier... u eruit, Ben. Oh, nou, ik doe ik heel we snel. Mag ik nog één ding zeggen? We, we organiseren ook nog in het kader van de Wilderalsma-dag onze jaarlijkse boottocht voor mensen met dementie en hun partner. Daarvoor zijn nog plaatsen. Dus als mensen Woensdag naar het café komen, dan zal ik er ook nog wat over vertellen. Dan dus kunnen ze dus ook een folder zien. Een gratis boottocht op 14 september door, Spa door het Spaarne die wij organiseren voor mensen met dementie en hun partner. Dus kom daarvoor woensdag ook de folder ophalen. Hans, bedankt voor je ja, komst okay, en dank voor jullie de tijd. aankondiging en ja. toelichting. Ja. Wij gaan eruit het eerste uur met de Bengals Eternal Flame. Oké. rustig aan.